Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWs op 3. Heb jij ook zo'n last van je rug? Dan ben je niet de enige. Volgens de club van Giropractors heeft al dat corona thuiswerken geleid... tot veel meer mensen met klachten. Een zere nek, hoofdpijn, pijnlijke rug... Ook studenten hebben er last van, vaak doordat ze niet lekker achter hun laptop zitten tijdens de online colleges. Kun je wel wat aan doen, zegt deze werkplek-expert. Maximaal 30 minuten achter elkaar zitten. En dat zou je dan minimaal 2 minuten moeten afwisselen door wat, wat anders te doen. Heel simpel, je zou voor jezelf even een kop koffie kunnen halen. Of even een frisse neus halen. Chiropractors proberen iedereen met klachten te helpen, maar zeggen ze alle praktijken zitten op dit moment vol. Er komen nog even geen strengere coronaregels. Volgens minister De Jonge stijgen de cijfers minder hard en zijn extra maatregelen voorlopig niet nodig. Maar de coronacijfers moeten wel gaan dalen. We zien eigenlijk vooral een, een afvlakking, maar ik ben pas gerustgesteld als we daadwerkelijk de bocht hebben genomen. Dus we zullen echt de komende dagen nog even aan moeten kijken. Een van de terminals van Düsseldorf Airport gaat dicht. Elke maand verliest het vliegveld nu tot 30 miljoen euro. En die terminal openhouden kost te veel geld. Düsseldorf Airport is een van de belangrijkste vliegvelden van Duitsland. En elk jaar gaan er ook miljoenen Nederlanders via daar. En een lieve actie in Goes in Zeeland bij een boerderij is een inzamelingsactie aan de gang voor de speelgoedbank. Die poppen, knuffels en bordspelletjes aan gezinnen geven die het niet breed hebben. En die actie gaat als een speer. Dat ze zoveel speelgoed mee zouden nemen, dat, dat hadden we van tevoren niet kunnen bedenken. Nee. Volgens de inzamelaars heeft corona misschien een klein handje geholpen. Misschien heeft het te maken met uh, dat de kleedjesmarkten niet door zijn gegaan. Koningsdag geen, uh, geen rommelmarkt. Dus dat mensen speelgoed hebben staan. Er is inmiddels zoveel speelgoed ingezameld dat ze tot het voorjaar nog genoeg hebben om uit te delen. Krijg je het weer nog. Het is een grijze dag. Er valt ook af en toe een bui in het noorden. Het is een graad of 14. Zaterdag is het droger en zonnig. Zondag komt er weer regen over. En het wordt een graad of 16. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat één file en dat is op de A7 Zaanstad Horen. Tussen Knopensaandam en Purmerend is de vertraging 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Ja, welkom terug. We zijn er weer. We gaan nog even verder met Amy Winehouse en Janis Joplin. Voor de uh, reclame en het nieuwsbericht hoorde natuurlijk Brigitte Kaandorp... en die vonden we wel erg goed passen bij uh, zowel Janis Joplin als Amy Winehouse. Dus... Cause well, sometimes I go out by myself and I look around. het even hebben over de Club van 27. Al die mooie, jonge mensen... die helaas te vroeg... aan hun einde zijn gekomen. Met onder andere... Brian Jones van de Rolling Stones. Jimi Hendrix was er eentje. Was, uh... Brian Jones was verdronken... in een zwembad. Jimi Hendrix was gestikt in braaksel... na overdosis slaaptabletten... in combinatie met wijn. Janis Joplin... aan een overdosis heroïne... Jim Morrison, een hartstilstand. De exacte doodzaak is onbekend. Ja, dacht dat die ook, maar, ja, volgens mij ook wel. Ja. Hij ja. had wel iets gesnoven of gedronken, ja, inderdaad. Volgens ja. mij was hij niet helemaal nuchter toen. Nee, nee, dat geloof ik ook niet. Nee. Kurt Cobain, nee. zelfmoord met een hagelgeweer ja, ja. na heroïnegebruik. Na heroïnegebruik, ja. Ja. ja. Amy Winehouse met uh, alcoholvergiftiging. Ja. Leslie Harvey, die was op het podium geëxecuteerd. Nee, geëlectrocuteerd. Ge ja. Dat was een beetje te. Dat doen we altijd niet, hè? Nee, dat geloof ik niet. Sorry. Die was van de Schotse band The Stone of Crows. Ja. En die zijn zijn verwondingen overleden. Maar wat ik zo verrassend vind, dat je daar meteen lijstjes van hebt inderdaad. Hè? Dat ja. mensen dat bijhouden of zo... En, uh, nou ja, ik was ja. bij Jenner bij Joplin dat hij een groot fan was van Autos Rending. En ik weet van, die was ook heel jong. Maar die was 26. 26, ook. Oh. Ja, een vliegtuig. Van ongeluk. Doc of the B, toch? Autos ja. Ja. Ja. Ja. Is die niet veel ouder geworden? Nee. Of altijd gedacht, ja. ja. Heel gek inderdaad. Ook heel ja. jong. Ja. Maar ja, het moet als wel inderdaad, ja. Ja. ja. Maar inderdaad, Brian Jones vind ik ook zonde inderdaad. Want die had ook wel, ja, toch wel een mooie toekomst voor zich, hoor. Maar ja, natuurlijk allemaal... Jimmy Hendrix is natuurlijk ook zonde... dat we daar ja. niet meer van mogen horen en zo. En uh, Jan is natuurlijk ook, inderdaad, ja. zij zijn toch wel iconen binnen de popmuziek. Ja. We hebben echt hun sporen verdiend. Ja. Maar dat je dan verdrinkt in een zwembad... maar ja, dat zal ook wel... Uh... Ja, hij was ja, ja, goed, ik heb het boek van, uh, van Keith Richards gelezen. Ja? Het was net uit met, uh, tussen hem en Anita Pallenberg. Anita Pallenberg was net overgegaan naar Keith Richards. Oh. En uh, hij was heel zielig en alleen. En, uh, hij was tikstom, blazeres en ja? oh, stond okay. en is toen in het zwembad gevallen. Oh, ja, toen verdronken. Uh, toen ten... verdronken. Ja. Dus dat was wel de doort, maar dat was niet de aanleiding, nee. Nee. Goed, meer wat positiefs. Amy Winehouse met uh, Body and Soul met Tony Bennett. My heart is sad and lonely. For you I sigh.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 ZFM Lunchroom, de Beatles. In deze speciale uitzending draaien we alleen Beatle-muziek... en vertellen we daar leuke anekdotes bij. Vrijdag 18 december, hier op ZFM Lunchroom. Ja, dat gaat een leuke uitzending worden over de Beatles. Ja, ja. We gaan heel veel tijd en energie en uh, leuke verhalen insteken. Dus 18 december... Een ja. beetje in de kerstvakantie. Hopelijk in de kerstsfeer. Dus gezellig met z'n allen rond de radio zitten. Ja. ja hartstikke goed. <laughs> uh, volgende, week maal, uh, volgende week vrijdag ben ik trouwens alleen. Als u dan uh, verzoeknummertjes heeft of iets van die aard... kunt u die altijd doorgeven. Mijn e-mailadres is zfm Dus mocht u uh, verzoeknummertjes hebben... of leuke verhalen of iets, of iets willen komen vertellen... Ja. Je bent altijd welkom. Of gewoon ook naar de ZFM uh, WhatsApp of naar de ZFM ja. uh, uh, Gmail. Dat moet allemaal lukken. Ja. Ja? Laat het horen. Leuk. Ja. Uh, Amy Winehouse geeft Love is een losing game. Het scheeft in 10 minuten. Uh, dat is een samenwerking tussen haar en de, de Britse muziekproducent Mark Robins, Ronson. was een match made in heaven. Mark heeft een groot aantal hits op zijn naam... in samenwerking met artiesten als Bruno Mars, Lady Gaga... maar ook vooral met Amy Winehouse. Met hun versie van Valerie staan ze elk jaar weer hoog in de top 2000. Mark speelde een grote rol in de productie van Amy's tweede album... Back to Black van 2006. Een van de nummers van deze plaat is Loving is a Losing Game. Dit is overigens het eerste nummer waar ze samen aan hebben gewerkt... Ronson weet nog precies hoe Amy reageerde... toen ze het nummer voor het eerst hoorde. Ze zat met haar hoofd naar beneden op het mengpaneel... dus ik kon haar reactie niet goed zien. Ik raakte in paniek. Als ze het straks niks vindt, ben ik de pineut, dacht ik... vertelde Mark tegen Mojo Magazine. Zijn zenuwen beknelden ner bleken nergens voor nodig te zijn. Amy loopt naar hem toe, geeft hem een knuffel. Ik vind het geweldig. Haal alleen die harp weg, mijn tweede compleet. Het klinkt als een soort Mariah Carey in ons zien, zegt de zelfverzekerde Amy. Hier komt het nummer.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 I hope it's somewhere they could tell me why want man I love Don't want to leave me in so much pain Oké, okay, tussen dit, uh, al dit vrouwelijke geweld, uh, blues en jazz geweld, stok even terug naar ons uh, jarenlijk album. Het is uh, begin oktober, is het 50 jaar geleden dat Black Sabbath uitkwam met het uh, album Paranoid. En door veel mensen wordt dat uh, toch gezien als het begin van de heavy metal. Muziek iets zachter, begrijp ik. Hè? Ah, ik vond het mooie muziek. Oké, okay, we gaan gewoon door. Uh, ja, waar was ik? Vrouwelijk geweld. Vrouwelijk geweld, ja, ja. De dus Paranoid van Black Sabbath. Het eerste heavy metal album. Uh, Black Sabbath uh, was bekend als een beetje simpele band... met uh, heel veel uh, ja, drie akkoorden eigenlijk. En daar helemaal mooie nummers op gemaakt. Maar ze zijn toch van invloed geweest op het hele rock en heavy metal gebeuren. Laten we gauw eens luisteren naar het nummer paranoid Ja, dat was natuurlijk uh, volgens mij voor een heel hoop mensen een bekend nummer. Paranoid. Maar je vertelde net dat het een eerste singeltje was. Eén van de eerste singeltjes. Ja. Eén van de ja. eerste. Ja, ja, ja. Is leuk. Ja, het is mooi. Er zit zo ontzettend veel energie en je gaat er gewoon van bewegen inderdaad. Ja. Ja. ja. Wat ik ook lees, want ik heb een beetje uh, toch in uh, Black Sabbath uh, verdiept, dat ze uit Birmingham komen, dat het een Engelse band is. Ja, had ik ook niet verwacht. Ik had altijd Amerikaans verwacht, ja. ja. Zeker omdat die zanger uh, Ozzy Osborne. Ja, volgens mij is hij later naar uh, Amerika verhuisd. En heeft hij ook nog zo'n. Uh, ja, ze zo hier gehad over zijn. Real een real life soap gehad. Een real life soap, inderdaad. Ja, ja verschrikkelijk. Ja. Maar Blijkbaar heeft het toch. Uh, ja. Ik heb het nooit gezien. Dus nee? Ik zou het niet <laughs> kunnen vertellen of het, of het wat het was. <laughs> ja, ik heb het wel een keertje gezien, inderdaad. Toch eens kijken van hoe, uh, hoe woont hij nou, wat doet hij nou allemaal. Maar ik kan me zijn dochter nog herinneren, ook helemaal zwart opgemaakt en zo, ja. Of je natuurlijk ook die heeft ook een beetje die uitstraling inderdaad. Maar goed, we zullen niet te veel uh, van Black Sabbath draaien, want we gaan natuurlijk weer terug naar uh, Janice Joplin en uh, Amy Winehouse. Maar als laatste, uh, het laatste nummer van de album Paranoid: Fairy's Wear Boots. Veel plezier! Vrijdag 18 december presenteert ZFM Lunchroom de Beatles. In deze speciale uitzending draaien we alleen Beatles muziek en vertellen we daar leuke anekdotes bij. Vrijdag 18 december hier op ZFM Lunchroom. Ja, dat is 18 december. Zo rond de kerst gaan we dan. Uh een mooie Beatle-uitzending maken. Het RIVM uh, meldt vandaag thuis te, uh, trouwens 11.141 nieuwe coronabesmettingen... in de afgelopen 24 uur. Er zijn wel evenveel mensen in het ziekenhuis, ik geloof eentje meer... maar wel 14 mensen meer op de intensive care. Dan gaan we weer over naar Amy Winehouse. Bij de Grammy Awards was voor de Amy... Vijf van de zes nominaties. Ze wilde optreden, maar de Amerikaanse ambassade weigerde haar... een visum te verlenen vanwege haar drugsproblematiek. Amy had niet kunnen aantonen clean te zijn... na verschillende afspraken met haar management. Dankzij een Londense studio en een satellietuitzending... kon ze er alsnog bij zijn. We gaan nu draaien uh, You Know I'm No Good van haar. Ja. I'm back to black. bij het einde aangekomen. En uh, niet voordat ik uh, nogmaals uh, gezegd heb dat we twee geweldige mooie vrouwen vandaag in, uh, in de uitzending hadden. Zeker Amy Winehouse mooie, ja. en Janice ja. Joplin. Ja. Helaas te jong ontvallen. Ja, heerlijke muziek. Dus, hele mooie muziek. Ja. Ja, ja. Mooie erf is nagelaten. Volgende week ben ik alleen, dus als u verzoeknummers dus heeft, kan u die altijd mailen naar m.kop at zfm zandvoort.nl ja. Ja. ja. En ik zal het nog een keer op Facebook zetten. Ja. Dus, uh, Nou. Alles is mogelijk. Alles is mogelijk. Oké, okay, nou, tot volgende week. Bedankt. Ja. En tot ziens. En tot ziens. De Beatles! <laughs> Vrijdag 18 december... inciteert de ZFM Lunchroom... De Beatles!